12 uur. Sit van der Linden met het NOS Journaal. De zoektocht naar de vermiste tiener in zee bij het Zuid-Hollandse monster is voor vandaag gestaakt. Drie zwemmers raakten vanavond in de problemen waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn uit zee gehaald, maar een derde is vandaag niet gevonden. De zoekactie richt zich op het gebied bij de zandmotor, dat is een opgespoten zandbank. Eerder vandaag moest de reddingsbrigade meer dan 200 keer uitrukken om hulp te verlenen. Daarbij werd zo'n 10 keer iemand gered uit een levensbedreigende situatie. Drie Amsterdamse cafés sluiten deels omdat er onlangs mensen met corona zijn besmet. Bij twee van de cafés gaan alleen binnenruimtes of bargedeeltes twee weken dicht en het andere café sluit helemaal. Zeker veertien mensen raakten besmet bij de cafés, maar mogelijk nog meer, want bij één café werkte een personeelslid met klachten gewoon door. Daarom hebben gemeente en GGD de cafés bij naam genoemd om klanten te informeren. De Amerikaanse en Britse politie hebben drie mensen aangehouden voor het hacken van Twitter. Half juli werd op profielen van bekende Twitteraars vage bitcoin advertenties geplaatst. De accounts van oud-president Obama, Microsoft-oprichter Bill Gates, maar ook dat van Geert Wilders werden gehackt. De hoofdverdachte is een 17-jarige tiener uit Florida. De openbaar aanklager noemt hem het meesterbrein van de hack. Er zijn 30 aanklachten tegen hem geformuleerd.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 My eyes, I'm feeling sad and shy The pain, the pain. I'm losing now Back before a kiss and yeah. Don't make me you shiver You're like